Dik de Hark met het NOS Journaal. Het dodental door de paniek bij de Love Parade in Duisburg is opgelopen tot 19. Daarnaast raakten 342 mensen gewond, meldt de Duitse politie. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. Gisteren brak er aan het eind van de middag paniek uit in een overvolle tunnel... die leidde naar de enige ingang van het festivalterrein. De organisatie van de Love Parade was niet goed voorbereid tot de massale toeloop. Terrein zou 500.000 mensen aankunnen, maar er kwamen er ruim een miljoen. De gasten van het Ibis Hotel in Scheveningen hebben vanwege een brandmelding de nacht elders doorgebracht. Rond half elf gisteravond hing er rook in de lobby en werd het hotel door de brandweer ontruimd. Er was geen brand, maar het management besloot toch om de gasten onder te brengen in andere hotels. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van de rook. Het Ibis Hotel in Scheveningen met 88 kamers was volgeboekt. Amerikaanse biologen hebben duizenden pasgeboren zeegschildpadjes uitgezet in de Golf van Mexico... Ruim een maand geleden hebben vrijwilligers tienduizenden schildpad-eieren van de stranden gehaald, vlak voor de olie de kusgevelde. De jonkies langer in gevangenschap houden, is volgens deskundigen schadelijker dan wachten tot de olie van de BP-ramp is opgeruimd. Kleine schildpadden zijn op 600 kilometer afstand van de olievlekken uitgezet. Tegen de tijd dat ze het rampgebied hebben bereikt, zou de olie daar moeten zijn opgeruimd. De Britse Koninklijke Familie opent een fotosite op internet. Ze zijn te zien op Flickr, een site waarop foto's met anderen gedeeld kunnen worden. Op de site van koningin Elisabeth en haar familie zijn honderden bijzondere foto's te zien, zowel van vroeger als van nu. Naast familieplaatjes zijn er ook foto's te zien van recente koninklijke gebeurtenissen... en openingen die verricht zijn door leden van het Britse Koninklijk Huis. Het Britse Koningshuis opende eerder op internet een eigen YouTube-kanaal... waarop filmpjes zijn te zien en een eigen Twitter-account... De fotosite is vanaf morgen te bekijken. Het weer toenemende bewolking, maar in het oosten en noordoosten blijft het lang zonnig. Het wordt vanmiddag 19 tot 21 graden en verspreid over het land valt wat buiige regen. Dit was het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 Een zeer goede morgen toegewenst uh, luisteraars. Mijn naam is Ronde Witwinter. De techniek, maar ook de presentatie is in handen van David Habieg. En we gaan ervoor zorgen dat het een, uh, een mooi programma gaat worden. I Algero, om rustig mee te beginnen. Inmiddels kan ik u vertellen dat de toestand van Algero wat verbeterd is. Hij ligt natuurlijk in het ziekenhuis in, uh, in Frankrijk. Wat er precies aan de hand is, dat weet ik niet. Maar de 70-jarige zanger uh, is daar afgelopen donderdag opgenomen met uh, ja, ademhalingsproblemen. Dat is eigenlijk het enige wat we weten. Maar het schijnt weer wat beter te gaan met hem. Het is ook niet de minste plek waar die trouwens wilde gaan optreden. Barcelonette, dat is vlakbij GAP, uh, Briançon zeg maar. Dat is een heel mooi gedeelte van, uh, van Frankrijk. Maar goed, dat is dus even uitgesteld. We gaan verder. Fragrance of Dark Coffee van Phoenix Wright 3. Voor informatie kunt u ermee terecht. Uh, en daarvoor uh, hoort u natuurlijk de uh, Modern Jazz Quartet. Um, we gaan gewoon heerlijk rustig op deze zondagmorgen... waar buiten niet zo gek veel te beleven is in het dorp. Ja, misschien ergens op een terrasje... Uh, het is aan de frisse kant, moet ik zeggen. Een, uh, een, een lekker cappuccino of wat dan ook. Of misschien bent u wel bezig met elkaar. Goed, later meer. Body and Soul. Dit keer vertolkt door Al Cohn en Soet Sims. Het was een, um, een mooie stel. Uh, El Al Cohn die een, een, een quintet zeg maar in de jaren in de 1950, 60 jaar had. Uh, was nogal favoriet bij de New Yorkse club de Half Note. En hij was degene die nogal dol was op uh, hogere registers van de tenor Later ging je zelfs uh, nog sop sopraan spelen. En um, nam je daar ook voor Norman Grant. Wat een hele grote jazz-impresario was. Een uh, aantal uh, opnames op. Goed, dit tot zover dat. En we gaan verder. Sonny Stitt, met het gevoelige Angel Eyes. Ja, die Sonny Stitt, daar valt wel wat over te vertellen. Hij is natuurlijk overleden, niet eens zo heel erg oud geworden hoor, 58 maar. Maar hij uh, was natuurlijk een van de mensen die in de bebop scene zich ontwikkelde. Vrij heavy uh, speler, vond ik eigenlijk altijd. Maar uh, dankzij de inspiratie van bijvoorbeeld uh, Charlie Parker en Lester Young, ontwikkelde hij toch uiteindelijk zijn eigen stijl. Uh, ook enigszins beïnvloed door, uh, door John Coltrane. Um, en die eigen stijl, die was wat softer, wat melodischer. Gewoon wat mooier. Maar technisch uiterst begaafd. branches down along the ground and cover me listen to my play hear me willow and weep for me gone my lovely dreams lovely summer dreams me here to weep my tears along the stream sad as I can be hear me willow and weep for me whisper to the wind and say that love is sin Down along the ground and cover me. Listen to my play. Hear me, Willow, and weep for me. Weep in sympathy Bend your branches down along the ground And cover me Listen to my play Diana Kroll, ja, afgelopen North Sea Festival speelde zij natuurlijk ook. Helaas was de zaal uitverkocht, dus mijn zoon en ik ja, konden haar niet meemaken... ...terwijl we dat toch echt heel graag wilden. Desalniettemin hebben we ons hart helemaal opgehaald s'avonds aan uh, Mr. Stevie Wonder. Ja, je kunt je afvragen of uh, dat North Sea Jazz eigenlijk wel op de goede weg is... Want, uh, ja, een Josie Stone en, en, en dat soort uh, popartiesten, want het, dat zijn het natuurlijk, uh, horen die wel thuis eigenlijk uh, in zo'n heel groot jazz evenement. Ik vind zelf, ik heb daar een beetje moeite mee, maar goed, om een breed uh, publiek te dienen, uh, zullen wel concessies, of ja, concessies, wat heet, uh, Stevie Wonder is natuurlijk geen concessie, want het is werkelijk fenomenaal om dat mee te maken. Maar, uh, en helemaal als hij op een gegeven moment in alle stilte, en dat, is, dat was wel een uniek moment denk ik, speelt hij gewoon take 5 van Dave Brubeck op de mondharmonica. En dat was naar mijn mening het hoogtepunt van die avond. Rather be my sleepy friend. I always want to spend Sunday morning here with you. I cannot think. Day of spring, hear the cattle sing, Tea for two, lady, and lay sunlight on your face. Quiet and eyeful, such delightful deja vu. Sunday. Do it right Beste luisteraars, we gaan er zo dadelijk uit met, of nu eigenlijk al, met Jozef Latif. Na, het, of tenminste bij het tweede gedeelte, dan vertel ik daar nog wel wat meer over. Deze bijzondere man, muzikant. Um, ik hoop dat u in ieder geval het eerste uur genoten hebt. We zijn uh, lekker rustig van start gegaan. Het tweede uur gooiden we wat meer peper in. En dan zien we wel wat er gebeurt. Tot straks.